Hier is een klomp met het NOS journaal. Zeker vier Turkse journalisten zijn de afgelopen tijd opgepakt vanwege hun berichtgeving over de aardbeving in het land. Ze worden beschuldigd op basis van een desinformatiewet die in oktober werd ingevoerd. De BBC sprak met een freelance journalist die verdacht wordt van het verspreiden van nepnieuws. Hij had op Twitter verhalen geplaatst van overlevenden en reddingswerkers. En zegt dat hij alleen maar mensen aan het woord wilde laten die getroffen zijn door de aardbeving. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van drie jaar. In de Amerikaanse staat Californië heeft de weerdienst een alarm afgegeven voor koud winterweer met sneeuw, regen en overstromingen. In de buurt van Los Angeles geldt ook voor het eerst in zo'n 30 jaar een waarschuwing voor een sneeuwstorm. In meerdere delen van de VS hebben mensen last van het zware winterweer. Een miljoen huizen en bedrijven zaten er afgelopen week zonder stroom en in het hele land werden honderden vluchten gecanceld. Sommige belangrijke snelwegen zijn afgesloten omdat het door de vele sneeuw te gevaarlijk is. Duizenden gevluchte Eritreërs zijn volgens het Nederlandse OM wreed behandeld in Libië door een groot mensensmokkelnetwerk. Honderden slachtoffers wonen nu in Nederland. Een nieuwsuur sprak de afgelopen weken met meerdere Eritreërs die maanden zijn vastgehouden op boerderijen, waar ze werden mishandeld. En ook werden familieleden in Nederland afgeperst om losgeld te betalen. In Algerije zijn zeker tien doden gevallen bij een busongeluk. Een touringcar die onderweg was naar een skigebied kantelde en viel een ravijn in. Naast de doden zijn er 23 gewonden. Er waren vooral toeristen aan boord. Het ongeluk gebeurde in bergachtig gebied in het noorden van Algerije. Hoe de bus kon kantelen is niet bekend. Het weer. Vanochtend eerst nog wat buien... maar vanmiddag wordt het vaker droog. In het noorden komt de zon er ook af en toe bij. Het wordt 5 tot 7 graden. De morgen droog met vooral landinwaarts flink wat zon. Het wordt dan maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door een ongeluk met vier auto's... bij knooppunt Burgerveen op de A4. Van Amsterdam naar Den Haag kost het je een kwartier extra. Er zijn drie rijstroken dicht...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 Oh, dat was een uh, lekker nummertje, Ger. Goedemorgen. Dat was zeker een lekker nummertje, Hans. Uh, alle luisteren ook goede... Uh, Goedemorgen, welkom. Goedemorgen Zandvoort. Zandvoort. Welkom bij Goedemorgen, Zandvoort. We hebben nu weer een, een druk programma... Uh, de komende twee uur. Ja, dat kan je zeggen. Want, uh, wat gaan, hebben we allemaal? Uh, ja, wat hebben we allemaal? We gaan eerst praten met uh, Mark Bibbe hier in de studio. Goedemorgen, Mark. Goedemorgen. Van Stanford uh, Marketing. Zo okay. eerder het is. Sanford Marketing. Zeg ik het goed, hè? Ja. Uh, daarna uh, gaan we praten met Tom van der Veen. Die ken je ook wel waarschijnlijk. Die ken je heel goed. Uh, over de verbouwing van Hotel Keuren. Wordt heel mooi. In, uh, in, uh, op de Zeestraat. Heb ja. je dat gezien? Uh, nog... Ja, ze zijn druk bezig. Ja, ze zijn heel goed. druk bezig. Dat wordt wel heel mooi, hè? Ja. Aziatische restaurant. Ja. Dat gaat eruit en naar gaat dat is wel jammer, want dan kun je wel hele goede Olympia's halen. Eh, we gaan praten met Peter Tromp. Nou, die kan je ook nog wel. Dat, wel ja, ja. Ja. dat gaat over de grote schoonmaak in het centrum op 8 maart, geloof ik. Daarna in de tweede uur met Kees Deteman, die prachtige natuurfoto's maakt. Zeker. Heb je ze wel eens gezien? Ja, ik heb ze zeker ja, gezien. gezien. Dat wel oh, dan zou ik wel heel graag ja. mee willen praten om eens te kijken of hij iets voor ons zou kunnen doen. Ja. Natuurfoto's ja. zijn altijd wel. Ja, nou, hij, hij kan echt mooie foto's maken. Ja. Eh, zeker uit de waterleiding daar en zo. Mooi. Maar goed, dat dus die tweede uur pas en daarna nog. Uh, Ton Gooses is in de studio. Is al 40 jaar voorzitter van de florerende Zeevisvereniging. Okay. Rijm leden. Geweldig, ja. <laughs> En als laatste gaan we praten met uh, Martijn Hendricks. Het laatste deel van het uh, de Tweede Uur. De wethouder. Uh, Parkeren oh. onder andere. Ja, er is heel hoop over te Bo doen, hè? Ja, want er komen grote aanpassingen aan het parkeerbeleid. Wat, <coughs> het huidige parkeerbeleid, waar veel ja. weerstand tegen was. Dus, de... um, nou ja, dat wordt een interessant gesprek, denk je niet? Zeker, ja. Goed, we gaan eerst praten met Mark Bibben. Nogmaals welkom. Uh, Mark is sinds 1 mei 2022 ben je directeur van uh, Sanford Marketing. Dat klopt, hè? Dat klopt. En daarvoor heb je heel, heel, heel, heel veel dingen gedaan, zag ik ergens. Ja, zeker. Ik heb bij heel veel grote bedrijven gewerkt, Hans. Zoals Coca-Cola. Uh -huh. Uh, Holland Casino onder andere, Hallmark ook. Nou, dat zijn grote jongens, media, en media dan dan ja, ja, ja, ja. altijd op het snijvlak van marketing, ja. marketingcommunicatie, processen en projecten. Eigenlijk. Ja, ja, nou, dan ben je uh, de uitgesproken man voor de Sanford Marketing. Zo nou, altijd. ik val me met mijn neus in de boter, hè. <laughs> hoe, hoe, hoe ben je er zo bij terechtgekomen? Uh, nou, eigenlijk uh, uh, was ik helemaal niet op zoek naar een, uh, naar een nieuwe baan. Uh -huh. uh, ik zat eigenlijk heel erg uh, uh, goed, ik had best wel naar mijn zin. Maar was dat? Bij Mediahuis. Ja? Later, dat is de uitgeverij van kranten. Ja. ja. Nou, dat was in het begin Telegraaf, later ook NRC. Ja, en, en, en, en, alle, maar ook Haarlands ja. Dagblad om ja. ja. En op een gegeven moment, uh, uh, als je hier woont, dan, uh, uh, dan voel je je heel betrokken bij het dorp. Ik heb mm. al standpaviljoens gezien en ik vind het schitterend om hier te wonen. Ik woon hier sinds een jaar of vijf, 2017. Mm -hmm. ja. En op een gegeven moment zag ik het vertrek van... Uh, van van en Lana, Lemmers, ja. en Lemmers, En toen ja. dacht ik, ik kom niet uit het toeristische vak. Dus mm -hmm. uh, ja, het zal wel niks voor mij zijn. Toen werd ik nog eens door een paar mensen die ik hier kende inmiddels uh, erop getipt. En toen heb ik het bureau gebeld die, uh, die dat uh, organiseerde. Ah. En ik heb gezegd, als jullie iemand zoeken uit het toeristische omveld... Nou, dan moet je verder zoeken, want dat ben ik niet. Nee. Maar zoek je iemand die bruggen kan bouwen tussen politiek. Iemand die mensen kan enthousiasmeren... Uh, iemand die hart heeft voor zijn dorp. Ja, dan zou dan. ik heel graag een gesprek met jullie willen voeren. En eigenlijk was na een week... Was ik uh, na intensieve gesprekken met het bestuur... En met zo'n bureau. En nog een keer was ik, uh, was ik aangenomen. Ja, nou prachtig. Uh, ja. Uh, Lana Limmers heeft het heel lang gedaan. Waren uh, uh, het uh, grote schoenen om te vullen? Of viel dat... Uh... Nou, dat uh, mag je wel zeggen. Ja, ja. Kijk, Lana heeft natuurlijk heel veel ervaringen in het toeristische vak. Heeft uh, de VVV omgeturnd tot uh, ja. voor Marketing. Mm -hmm daar is een jaren, uh, strategie uitgekomen. En die strategie is eigenlijk uh, nog steeds uh, valide. Alleen de invulling daarbinnen... daar leg ik natuurlijk wel een eigen sausje uit. Uh, de antwoordrecht heeft geen VVV meer, hè? Nee, maar uh, uh, dat betekent niet dat de taken van de VVV... Mm -hmm. uh, dat we die niet uitvoeren. We krijgen nog steeds, uh, uh, ik denk, 30, 40 mailtjes per dag. We krijgen nog steeds 20 belletjes per dag... Uh, dus als je het hebt over die TVV-taken of het uitreiken van folders en uh -huh. dergelijke, uh, dat doen we nog steeds via het Zandvoort Museum. En omdat we merken dat er een plek uh, toch wel nodig is waar veel Duitsers met name naartoe willen komen, uh -huh. gaan we deze zomer ook weer uh, in het Zandvoort Museum een punt inrichten. Oké, okay, uh, jullie zitten nu in de Bakkerstraat, hè? Nee, nee die nee dat bij het Centerparkshotel. Okay, het okay. ja, daar waren ze, zaten ze vroeger ja. inderdaad. Ja, goed, de tijd dat het VVV-kantoor midden in het dorp stond uh, op, ja. op het Raadhuisplein, die, die zijn al lang voorbij natuurlijk. Ja. Vind je het niet jammer dat zo'n dat, dat, dat, dat, dat VVV-kantoor natuurlijk altijd wel wat uitstraling heeft? Nou, de, het oude VVV-kantoor... Juist die ook mensen zou doen. Met een foldertje en een praatje... Dat, dat zou ik eigenlijk niet meer willen. Maar ja, wel heel goed dat je het vraagt. Want we hebben wel plannen hier die nog heel prematuur zijn. Uh, maar wel, wat je wel ziet in de markt... is dat er experience centers worden gebouwd. Mm. Dat is een beetje de moderne naam... Uh, uh, uh, voor, voor een uh, ja, locatie... waar je eigenlijk een soort VVV hebt. Mm -hmm. Maar wel helemaal... Uh, mensen kan meenemen in wat je dorp is. Ja, ja. Wij communiceren eigenlijk altijd de vier kernen. Mm -hmm. nou, dorp, natuur... Uh, strand en circuit. En hoe kun je dat op een geweldige manier... in een locatie... Uh, in een soort ervaring neerzetten? Nou, we hebben al meerdere partijen gesproken. Uh, maar zoals gezegd... we moeten echt daar heel goed naar kijken... want dat is een kostbaar ding. Ik denk wel dat het echt van toegevoegde waarde is van Sandvoort. En even terugkomen op je vraag. Vind je het jammer? Nou, uh, in mijn dromen, hè, als je mm -hmm. over een paar jaar kijkt... Uh, indien het mogelijk is qua exploitatie... zeg ik er dan wel bij... Dan zou ik heel graag ja. zo'n experience center hebben voor Zandvoort. Waarbij de ambitie eigenlijk wel is... dat je eigenlijk Zandvoort niet uit kan zijn, gaan... zonder dat je daar een kijkje ja, bent ja. wezen nemen. Ja. Dus... Ja, zeker. Ik vind het jammer. Alleen niet meer in de oude vorm. We moeten mm. wel vooruit. Ja, we jullie dan het liefst naar het dorp gaan. Hè? En dan, dan, dan kom je eigenlijk meteen uit bij het hdmz museum Wat uh, ja, zeker. wellicht ja. aangekocht wordt door de gemeente. Nee, niet. Ik... Het is al van de baan volgens mij. Nou, mevrouw. dus we hebben een, een bod gedaan wat is afgewezen. Maar goed, dus misschien, ik weet niet of er onderhandelingen zijn. Maar het zou een prachtige plek zijn natuurlijk. Hè? Ja. ja, zeker. En, en er zijn ook verhalen of ideeën om uh, het museum daar te vestigen. Mm -hmm. En... Een van de belangrijkste dingen uh, die ik heb gedaan... Uh, tenminste wat ik met mijn team heb gedaan... want het, het, ik praat eigenlijk altijd... Ja. ik praat Zandvoort Marketing als team... is uh, om het merk uh, plat te slaan. Hè. Er zijn zoveel merkdocumenten geschreven over wie is Zandvoort... maar ik wil het eigenlijk simpel houden. Ik wil het aan mijn nichtje van negen mm -hmm. ook kunnen uitleggen. Uh, en een van de belangrijke dingen wat ik hier heb gemerkt... Uh, is dat Zandvoort dus heel vaak teruggrijpen op de historie. Uh, en ik wil de historie niet gebruiken in vroeger was alles beter. Mm -hmm. Maar ik wil deze story gebruiken... om het verhaal van Zandvoort te, yeah. te vertellen. En omdat ik dat uitdraag... krijg ik ook schitterende verhalen terug. Uh, yeah. uh, Bram Molenaar, de klimaatpiraat... Yeah. zit vol voor verhalen. Yeah. Dat is geweldig. Dus, en Hilly is ook een vat vol verhalen. Dus als je combineert uh, wat je nu hebt... En die vier kernen plus alles wat je nog meer wil vertellen. En je vertelt de historie op een geweldige manier. Ja, dan, dan ja. heb je een geweldig verhaal voor Zandvoort, denk ik. Hey, het woord door wordt uh, steeds minder gebruikt, ja. uh, hebben wij het idee. Maar heeft Zandvoort wel voldoende uh, uh, dat te bieden voor de, voor, de, voor de toerist? Nou, ja, zeker. Uh, de, de strandduinen, en, uh, dat is natuurlijk wel de, de basis van het geheel en het circuit... En, uh, maar als het slecht weer is, wat, wat, uh, wat, wat kan je de, de, de, de, de toerist bieden? Nou, ik denk dat er, dat er meer dan te bieden is. Het strand heeft natuurlijk ook met slecht weer een ongelooflijke uitstraling. Hey, ik ga niet over het aanbod in Zandvoort. Mm -hmm. Ik kan wel soms kijken waar aanbod mist. En dan praten we ook bijvoorbeeld met grote partijen. Tom zit daar bijvoorbeeld ook in om te kijken wat er, wat er mist. Um, kijk, als je naar Zandvoort kijkt je kijkt bijvoorbeeld naar het strand... Er staan 34 strandtenten waar Marbella soms een puntje aan kan zuigen. Hè? Mm -hmm. dus, uh, en ik wil ook niet meer praten over patatdorren. Want als je dat noemt, dan ga je een soort Calimero-effect krijgen. Ik vind dat wij een gelooflijke uh, veelzijdige badplaats zijn. En dat wil ik ook uitdragen. Mm -hmm. uh, en ik praat niet over patatdorren. Mm -hmm. Zo, we zijn een badplaats waar veel te doen is. Als je Centerparks-gast bent, kan je altijd naar hun, naar hun binnen Center gaan. Maar het hangt er wel een beetje van af... Uh, uh, je, uh, of je alle activiteiten binnen Zandvoort wil houden... misschien zeg ik nu iets geks... maar het gaat over als mensen hier komen slapen... en over het strand lopen... Dan, uh, en je kijkt naar een toerist... dan is 9 minuten met de trein naar Haarlem... om een van de geweld, meest prachtige musea van de wereld mm -hmm. te bekijken... het namelijk, of het Frans Hals... en je gaat nog iets verder en je komt uit bij het Rijks... of andere activiteiten in Amsterdam... als je ze maar wel hier hebt. Ja. Die ervaring van Amsterdam... Ja. En Haarlem kun je dan opeens plakken op Zandvoort... Hm. En dan kijk, dan kijk je naar een heel ander perspectief. Ja, je noemde de naam Amsterdam al. Hè? Nou ja, ja. Goed, we hebben ook uh, Amsterdam Beach. Hè? Dat is ook veel gebruikt. Ja. En voor oudere Zandvoorters is dat uh, toch een klein beetje... Uh, die willen gewoon Zandvoort, Zandvoort en Zee en niet Amsterdam Beach. Kun nou, je je nou, het voorstellen het, of niet? Ja, ja, ja ik kan me heel goed voorstellen. En ik vind het heel goed dat je deze vraag stelt. Want ik wil heel graag een misverstand uit de wereld helpen. En, en, en nou, dat zou ik dan nu graag willen doen. Nou, ga je en, gang. Het is zo dat... Amsterdam Beach gebruiken wij in Zandvoort helemaal niet. Dus, dus, dus iedereen die denkt dat het is Amsterdam Beach is, nee. Amsterdam heeft een campagne lopen die uh, de kernen om Amsterdam heen gebruikt om mensen vanuit Amsterdam te spreiden naar de gemeente. Je hebt ook de old, uh, old Lands en de New Lands ja, en de, ja, ja. De, de, noem maar op. En Amsterdam Beach is er ook. En dat zijn wij trouwens niet alleen. Dan verwijst Amsterdam hun toeristen. Naar buiten, naar uh, Zandvoort, ja. maar ook naar uh, Muiden, Velsen en tegenwoordig ook Heemskerk. En de molens in, in, in Staandam, waar staan ze? Nee, Staandam is weer. De, dat is weer. Ooglijst is ja. dat. Dus maar goed, okay. daar staan wij buiten. Um, dus dat is misverstand 1. Hmm. Wij gebruiken dat nooit. Oké. Okay. Wat er daarna wel is gebeurd, is dat er um, in 2017 of 18. Een campagne is bedacht die trouwens ook nog hele grote prijzen heeft gewonnen, hè? Dus mm -hmm. ik weet niet of mensen dat weten, maar dat is echt om trots op te zijn. En dat is de Beach For campagne. Beach for, ja. ja. En uh, daar werd op een gegeven moment Beach For Amsterdam achteraan geplakt. Mm -hmm. Ik zal je zeggen, ik gebruik dat niet meer, nee. want ik snap die gevoeligheid van de bewoners. We zijn niet alleen maar Beach For Amsterdam, we zijn eigenlijk Beach For iedereen. Ja. We willen heel inclusief zijn. Iedereen is welkom in zijn Zo, zo beach, simpel is het. Ja, beach voor Ger, Beach voor Hans, Beach voor Mark. Ja. Dus... Maar, nu, maar nu kom je tot... De, de, de campagne is natuurlijk heel erg uh, ja. uh, uh, uh, goed te gebruiken, omdat hij heel persoonlijk is. Je zegt uh -huh. het zelf al, ja. maar ja, dat ja, meer ja, ja, hoef ik niet ja, ja, te ja. zeggen. Dat, dus die campagne is geweldig, ja. maar Beach voor Amsterdam, dat doen we niet meer. Ja. Nee. Nee. Hey, Duitsers vormen de, de belangrijkste doelgroep en in, in het nee. verleden gingen jullie waarschijnlijk naar vakantiebeurzen in, in Duitsland en zo om uh, stand voor te promoten. Gebeurt het nog steeds of niet? Nee, we hebben een hele andere aanpak. Hè? Ja, en of, uh, Hans. Wat, wat is de belangrijkste pijler daarvan? Nou, de Duitse gasten zijn superbelangrijk voor ons. We hebben een uh, persbureau in de, in de arm genomen. Dat heeft Lana uh, nog gedaan, net voordat ik kwam mm -hmm. eigenlijk. En het persbureau zijn we continu uh, zijn we de Duitse markt aan het bewerken. En dat intensiveren we heel erg. erg. Dus we zitten heel veel in publicaties en die gaan over die vier kernen. Dat niet alleen. Uh, we organiseren ook persreizen. Dat we hebben vorig jaar voor de eerste keer gedaan. En dan halen we op gewoon voor een miljoen euro aan mediawaarde uit de Duitse markt. Ja. Uh, we hebben hier wetter.com gehad met samenwerking met het circuit en dergelijke. En die hebben een bereik van uh, 9 miljoen Duitsers. Ja. Dus we zijn elke week, ik, ik heb elke week heb ik een gesprek met het Duitse persbureau. Wat gaan we doen om Duitse gasten zeg maar, naar hier te halen? En ik hoorde van de, het hoteloverleg en andere overleggen. ...dat het percentage Duitsers uh, uh, in een hotel is in ieder geval nu rond de 60% of meer. Uh, Oké. Okay. Zo, zo. Uh, uh, we kunnen er bijna niet omheen, maar het parkeerbeleid... Uh, ...vanmorgen heeft er in de krant uh, gestaan in Haarlem Stagblad... Uh, ...met deze tarieven uh, kun je Stanford wat sluiten. Hè? We gaan er later over praten met, uh, met de wethouder uh, Martijn Hendricks. Maar uh, dan gaat het om die 88 euro per dag. Uh, hoe, hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, ik, ik, ik, ik kijk er eigenlijk heel onafhankelijk naar. Dus, of ik ben eigenlijk heel onafhankelijk. Yes. Dus het uh, klinkt heel laf, maar ik heb daar hier geen mening over. Wat ik wel weet is dat uh, als de pers uh, publiceert dat een dag 88 euro. Dat kost, klopt natuurlijk niet. Uh, nou ja, maar, ja, het, ja, het, het, alleen in het, alleen in het centrum. Ja, het, maar je zou er ook anders. Leggen nu de nadruk op, uh, op dit uh, stuk. Uh, terwijl ze ook de nadruk op andere uh, punten zegt. Maar, voor, maar ja, ja. voor het merk Zandvoort... Als, want gasvrijheid is voor mij superbelangrijk. Het ja. is één van mijn speerpunten. Hè? Ja. Hoe gastvrijer we zijn, hoe meer mensen terugkomen... hoe ze over ons gaan vertellen. En reputatie en imago is ons belangrijkste ja. kenmerk. Uh, dan is zo'n persbericht over, over parkeerwelheid... het persbericht... Is gewoon uh, ja, niet het beste wat nee, nee, dat wel. begrijp ik. Want uh, die mensen zien die kop, eh, 88 euro per dag, en uh, denken: nou, dat moet het niet zijn ja nee, moet Toch? Je... En, en, terwijl het wat jij ook zegt heel anders ligt eigenlijk. Maar goed, daar gaan we verder straks over praten met, met Martijn. En, uh, uh, waar willen jullie verder naartoe met, met, met evenementen? En, uh, je hebt de Formule 1 natuurlijk. Dat is een, een belangrijk weekend hè, van Zandvoort. Uh, met, met andere evenementen. Wat hebben jullie daar mee te maken? In het dorp en uh, muziekfestivals en dat soort zaken? Ja, er zitten natuurlijk nu al Best wel heel veel evenementen. Jawel, de evenementenkalender jawel. zit helemaal vol. Wat wij doen is heel erg in samenspraak met de gemeente kijken hoe we die communicatie kunnen doen. Mm -hmm. Wat ik een heel belangrijk speerpunt vind voor Zandvoort is sportiviteit. Uh, je ziet al dat uh, Le Champignon heel veel uh, van die sportevenementen En ik ben zelf uh, nu bezig uh, om te kijken naar een evenement waarin ook participatie mogelijk is uh, van jeugd. En we zijn met een heel groot uh, sportbedrijf bezig... Uh, samen met de gemeente om dat bijvoorbeeld hier naartoe uh, te halen. Ja. Dan ben ik niet de organisator. Maar in dit geval had ik wat ja, relaties... waarin ik de gemeente kan koppelen aan, aan onze eigen organisatie. Maar ook dat, om te kijken wat we kunnen regelen. Ja. En het gaat over een heel groot beachvolleybal uh, uh, evenement ja, geweldig, in 2020. Ja. 2020 ja, mooi, wat misschien ja. wel eens een week zou kunnen duren ja. van amateursport tot semi-amateur, tot uh, wereldtop. En dat okay. zou allemaal naar Salford kunnen komen. Ja. Om maar om aan te geven dat sportiviteit... Nou ja. voor mij een heel belangrijk ding is... omdat sport verbroedert en breekt mensen samen. Nou ja, ja. goed, al die, al die, al die uh, bezoekers... ik hoop dat ze goed kunnen parkeren, zullen we zeggen. Maar um, uh, <laughs> ja, we gaan er een, een, een einde aan breien, Mark. Want uh, er zijn natuurlijk nog meer gasten. Had je nog iets willen zeggen dat je denkt... Van, nou dat hebben we helemaal niet... Uh... Besproken? Uh, nou, nee. <tie> voor de tijd. Het enige wat ik wil zeggen. Als mensen uh, willen weten wat we doen. Onze deur uh, ja. staat uh, altijd open. We ja. zitten in het Center Parks uh, Hotel. Ja. En jullie hebben een goede, goede website. Hè? Zeker. We, hoe heet je precies? Visit is voor de, uh, voor, zeg maar, de toeristen. En transportmarketing.nl is voor iedereen die alles over bedrijven wil weten. Oh, okay. En mochten mensen luisteren uh, die... Uh, uh, kinderen of kleinkinderen of zelf persoon zijn... die iets willen doen voor Stanford Marketing. Ja. We hebben twee geweldige stageplekken voor een half jaar... Hm. Uh, waarin je niet alleen uh, content kan maken... Uh, maar ook uh, eentje die heel organisatorisch is. Ja, en wie wil dat niet als je zoiets voor je dorp kan doen... met ja. of Formule 1 of met sport of met evenementen. Dus uh, mocht het zo zijn... Mark at en Mark met een Zee. Nou, geweldig. Hartstikke Heel goed, goed uh, Mark. En nogmaals dank voor je komst. En uh -huh. uh, we wensen je veel succes. Ja. ja, dank. Het is ook voor de sandforders die er uh, profijt van kunnen hebben. Dus, en uh, een mooi jaar zonder corona. Ja, dat, ja, dat, ja, dat is ook ja, lekker. Dat gaat de goede kant op. Ja. En een goed weekend. bedankt. Ja, we gaan ja, ja. een uh, muziekje draaien. We hebben het eerste nummer was van Silo uh, uh, Green, uh, Forget You. En nu gaan we, als het goed is, luisteren uh, naar, naar uh, Katie Melua, Shy Boy. Selling Dat heeft ze toch een heerlijke stem. Hè? Die ze kan me uh, aardig zingen. Ja, ze kan zeker aardig zingen. Daar moet zingen. ze wat mee doen. Ja, nee. <laughs> Meer gaan wij er niet over zeggen. <laughs> Goed. Um, uh, na uh, Mark Bibbe uh, zit bij ons uh, Tom van der Veen. Hartelijk welkom uh, Tom. Goedemorgen heren. Uh, goedemorgen. goedemorgen. Uh, Tom is eigenaar van Hotel Keur. Dat uh, uh, mooie, hele mooie pand aan de zeestraat. Sinds ze ja, 2009, al vier jaar he, bijna. Ja. Uh, uh, dit, we gaan het vijfde seizoen zelfs. Het... Ja, vijfde seizoen al. Zo. Ja. Hoe oud is het hotel? Het hotel, uh, wat wij hebben kunnen vinden, dateert uit 1911. Dat mm. pensionkeur, uh, okay. uh, is pensioenkeur Op die, Op die locatie? Op die locatie. Maar het ja. oorspronkelijke pand is zelfs uh, nog ouder, hè? 2005 heb ik gelezen. Nou, 1905. Oh nee, sorry, 1905. is <laughs> <laughs> sindsdien uh, meermaals uh, uitgebreid. Dat hebben jullie. Ja, nog... ja, dat, is, nou ja dat is wel mooi. Tijdens de sloop kom je, kom je vele jaren aan historie tegen. In eerste instantie, de, de, de, de, de zijkant waar je nu langs loopt, die stond hmm. er niet. Dat was vroeger een, uh, een taluut. Uh, en in de jaren 30 is daar een stuk uh, van het pand uitgebreid. Als je de kelder in komt, loop je nou ja, langs de oude uh, gevel. Mm -hmm. uh, ja, en uh, in eerste instantie was dat puur een villa aan de Zeestraat, dus dat hele stuk aan de Elsbacherstraat, waar het uh, Chinese restaurant in zat, dat staat er pas sinds 1947. dus na de Tweede Wereldoorlog pas ja, okay. gebouwd. Ja, want ja, jij zegt net slopen. Mensen moeten niet denken dat het hele pand gesloopt wordt. Maar, uh, jij geen zin. Hadden... Nee. nee. geen zin, want uh, je, had, je had afgelopen winter, uh, afgelopen maand, had je al een verbouwing, zeg maar, dat was een voorkant, geloof ik. Hè? Die, uh... Nou ja, veel mensen denken dat dat de ja. verbouwing is, maar de, de, dat was de sloop. Uh, en dat laat ik de laat ik sloop even definiëren. Dat is de niet-constructieve sloop, zoals mijn... Als Architect dat mooi zegt. Okay. Uh, daarmee bedoelen we dat uh, alles wat binnenin zat... aan plafonds, aan vloeren, aan uh, wandbekleding... dat is eruit. De okay. okay. hele uh, keuken uh, is eruit. Uh, dus het is nu, er staan uh, muren en er staat een verdiepingsvloer. En uh -huh. that's it. Alle uh -huh. leidingen zijn eruit. En de Chinezen zijn eruit. En de het... Chinezen ja, die... zijn er ook en, uit. Ja, dat klopt. Gelukkig wel. Wat het is daarmee gebeurd? Weet je dat? Die zijn gestopt. Nee, en ze hebben ons niet verteld waar ze naartoe gaan. Dus geen nee, idee. Want dat was uh, een probleem. Een Amazing Chinees. Ja, een amazing Ace, Ja, dat was ja. een goede Chinees. Ja. Sure. Maar en dan heb je, als je doorloopt, dan heb je onderin uh, nog een heel groot pand eigenlijk. Hè? Het pand is volledig onderkelderd. Dus er zit ja. een souterrain in. Alleen het mooie van het souterrain is dat dat uh, aan de achterkant van het pand aan, uh, aan het terras uh, ligt. Ja. Dus we gaan daar ook uh, hotelsuites uh, uh, maken. Okay. Zeg maar, met een eigen keukentje. Mm -hmm. uh, zodat mensen er ook wat langer kunnen blijven. En die zitten aan die tuin met zes uh, suites. Um, uh, eh, waardoor je dus een prachtige binnentuin uh, hebt die ja. je ochtends in je bakje koffie uh, met je bakje koffie uh, buiten in het zonnetje kunt zitten. Ja. En jullie behouden de naam uh, Hotel Keur? Zeker. Ja, die is al zo oud hier in Zandvoort. Precies. Dat, dat, dat, ja, zeker. dat vind ik heel goed. Ja. Ja, dat is zeker een goede zaak. Maar uh, die verbouwing, wanneer begint die in oktober, uh, dus na het seizoen? Nee, wij gaan op 1 oktober, vanaf 1 oktober gaan we dicht. Mm -hmm. uh, okay. We zijn nu met aannemers uh, in gesprek om uh, uh, uh, te kijken hoe we dat gaan vormgeven, wat de planning gaat zijn. Uh, we gaan natuurlijk gewoon open, we gaan het seizoen draaien. Uh, ja, en op het moment dat je met een drilboren muur uh, gaat slopen, wat uh, in een aantal gevallen nog moet gebeuren. Uh, uh, dan uh, word je daar niet heel blij van als je daar boven ligt. Ja. Dus we zijn met de aannemer aan het kijken hoe kunnen we dat op een goede manier doen. Kunnen we eventueel iets clusteren, zodat ik alvast wat sorry, chocolaatjes kan inkopen. Of zeggen we nee, we gaan pas vanaf 1 oktober dat soort zware werkzaamheden doen. Want hoeveel kamers verhuur je nu? Nu hebben we 27 kamers. Okay. En het worden er? 41. 41. Zo. Dat is een, dat is uitbreiding. een uh, redelijke uitbreiding. Ja. Maar ja. Uh, is dat in een half jaar te doen, uh, die, die verbouwing? nog niet? Want je, je, je gaat dan dicht 1 oktober. Dan wil je eigenlijk het voor het volgende seizoen weer open zijn. Zeker, Zo. zeker. Maar is dat te doen... De, de, de, nou, de, de, de ene aannemer zegt van wel, de andere aannemer zegt van niet. Dat is onderdeel van de aanbesteding. Dan moet je heb. die aannemer nemen die zegt van het, dat het ik. klopt. Ja, als die dan ook nog een beetje betaalbaar is. Ja, dan praat praten hier wel over uh, honderdduizenden, misschien wel miljoenen euro's. He? Die verbouwing of niet? Uh, nou, met honderdduizend euro red ik het niet. Laat ik dat erover zeggen. Die... Jullie, jullie noemen jezelf een, een, een kleurrijk boutique hotel. Ja, dat klopt. Hoe moet ik dat vertalen? Nou, het, het letterlijk, kleurrijk. Uh, uh, we werken met veel uh, kleuren in het hotel. Bij ons in het hotel komt men vaak binnen en zegt... Wow, wat gaaf. Alleen ik zou thuis niet durven. Nou, dat is exact wat we willen zijn. Oké. Okay. Uh, maar wat, wat, Fleurig, wat, wat, wat zouden ze niet durven? De kleuren op de muur. Wij hebben uh, een, een, een wat vellere kleur. Uh, uh, blauw, uh, uh, geel, roze uh, in, de, in, in de meubels. We hebben uh, altijd verse bloemen uh, uh, staan. Dat zorgt voor kleur. We hebben uh, behang. Uh, wat uh, schilderijen van oude meesters uh, zijn. en uh, nou, Dat biedt veel kleur. Dat laat ook in de kamers terugkomen. Dus op die manier een kleurrijk hotel. Het uh -huh. hotel is wat mij betreft een familiehotel. Uh, waarin uh, het niet gaat om zoveel mogelijk kamers weg te uh, rammen. Maar om uh, echt een mooie beleving te bieden aan uh, gasten. Dus oprechte aandacht. Als mijn gast de dag naar Amsterdam gaat... Dan de volgende dag. Het is eigenlijk heel simpel. Maar vragen wij of het in Amsterdam was. Hij krijgt een setje tips mee. Ik heb een aantal folders. Als mensen daarvoor staan, gaan we mee in gesprek. Wat wil je precies? Uh, uh, ja, het gaat eigenlijk om hele simpele dingen. Maar dat maakt, wat mij betreft, een ho butique, uh, uh, boutique hotel. Het is ja. niet een 13 in Dozijn hotel. Maar je vindt het alleen in Zandvoort ja. en de Zeestraat. Je bent, je bent, uh, je bent geen Zandvoort, hè? Ik ben geen Zandvoort. hoor, nee. hoor ik. Ja, ja, ja verhaal <laughs> het niet, ja. ja maar, nee. maar, wat, maar hoe ben je in Zandvoort terechtgekomen? Ja, vanwege de liefde. Ik, uh, uh, ik ben opgegroeid in Enschede. Ja? Tukker van huis uit. En uh, uh, nou ja, met een tussenstop in Arnhem uh, uh, ben ik uiteindelijk hier uh, in het Westen gekomen. Uh, uh, uh, mijn uh, vriendin, inmiddels vrouw en zakelijke partner, uh, woonde in uh, Haarlem. En uh, nou, ik heb hiervoor een verleden bij ING, dus uh, bij, uh, bij de bank bedrijven gefinancierd. Dat ook in Amsterdam een aantal jaren gedaan. En uh, nou ja, goed, inmiddels uh, al vijf jaar hier in Zandvoort. En het bevalt. Het bevalt uitstekend. Ja, ja, is het een leuk beroep uh, hotel eigenaar. Ja, zeker. Ja? Ja, daar waren, bij, een bij de bank kwam ik binnen in 2006. En toen ging het om relatiemanagement. Toen ging het om, uh, om, om klanten echt verder helpen. En nou, in mijn interpretatie gaat het de laatste jaren meer om handel, handel, handel. Hm. En dat kon ik wel, maar dat vond ik niet meer leuk. Uh, en hier gaat het weer om relaties opbouwen. Om mensen een mooie belevenis uh, uh, te bieden. Om uh, um, uh, ze in de watten te leggen. Uh, nee, in alle bescheidenheid. Daar denk ik dat ik best goed in ben. Mm -mm. Uh, en dat, dat vind ik leuk. Ja, tuurlijk is dat leuk. Ja. Maar uh, ik wil nog even terug naar die sloop. Want jullie ja? hebben het uh, zeg maar, eigenlijk helemaal gestript. Hè, die voorkant. Ja. Uh, daar, daar zijn jullie nog leuke dingen tegen gekomen. Oude kranten. Uh, nee, nou, geen oude kranten. We kwamen er wel achter dat een verdiepingsvloer... Uh, uh, de, de, de planken aan de onderkant... Uh, waren volgens mij van oude strandtent uh, vertelde iemand ons. Oh. Uh, we kwamen uh, het, het echt oude deel. Daar zat een draagbalk in waar we dachten: wat is dat een verrare draagbalk? En toen zijn we die eens goed gaan bekijken. Dat is een stuk treinrails. Uh, dus, nou ja, met de jaren uh, zijn waarschijnlijk die materialen waren voorhanden en hebben ze ja. dat uh, gebruikt. We kwamen een behang tegen waar blaadjes tegen aangeplakt zijn. Echte blaadjes. Waarschijnlijk was het geld toen een beetje op en hebben ze gedacht: <laughs> hoe kunnen we het creatief doen? Prachtig. Ja. Uh, dus nou ja, ja, je loopt echt door, door een aantal jaar historie heen. Hm. En, nee, dat zie je terug. We hebben aan de zijkant, daar zaten er voorheen de, de, de zonwering van, de, van het Chinese restaurant voor. Uh, maar er zitten hele mooie. Uh, um, uh, glas- en loodramen, met medaillons in het, uh, in het midden waar. Nee, het was laatste was een zandvoort bij ons, die zei, hé, dat is mijn huis. Ja, ja. Alleen dan van zoveel honderd jaar geleden, uh, dat willen we straks terug ja. laten komen in het maar, oude pand. Waren ja. jullie destijds al eigenaar van het pand, zeg maar, waar Amazing Asia in zat, of Nee, wij zijn geen de, eigenaar van het pand, wij huren het. Jullie huren het, maar, ja. oké, okay, jullie huren het, maar ja. de huurbaas is er ook allemaal uh, mee eens dat het zo verbouwd wordt? Ja. Oh, dat... Ja, dat gaan we weer uiteraard in samenspraak. Ja. Mm -hmm. ja. Kun je het niet kopen? Is dat niet handiger? Of... Ja. Nou, laten we zeggen dat de investering uh, nu <laughs> voor nu meer dan voldoende is. en uh, ja, dat, ik. dat ik. hoop dat het desdaardig rendement des, des op levert dat we dat ooit dat budget hebben. Ja. Uh, maar nee, voor nu uh, red ik dat zeker niet. Nee, nee. En je bent ook betrokken bij uh, ondernemersverenigingen, uh, zeg maar. Ja, dat klopt. Wat, ik, wat uh, doe je daar precies? Ik geen tegenwoordig vicevoorzitter uh, <laughs> te zijn voorzitter. van het uh, ondernemersbelang in Zandvoort. Ja. Daarnaast ben ik uh, voorzitter van het hoteloverleg. Uh, nou ja, okay. uh, vanuit mijn bankverleden heb ik altijd gezien... dat uh, bedrijven die succesvol zijn... die weten goed wat ze, wat ze goed kunnen. En weten ook wat ze niet kunnen. En daar gaan ze mee samenwerken. Ja. En uh, dat heb ik hier ook getracht in. Nou, hotels hebben goed, gedraaid, hè, jaar, ja, we en, hebben goed gedraaid de afgelopen jaren, toch? Ja, hebben een goed seizoen gehad. Jullie terug. ook, en ik hoor het van andere hotels. Ja. Maar je hebt natuurlijk een paar slechte jaren met de corona gehad. Ja, uh, ja dat klopt. Ja, twee keer een tweede kwartaal gemist... Uh... Grosso modo, ja, en de winter. Maar goed, nou ja, de winter in Zandvoort is uh, niet zo. Voor nu uh, kan ik die nog wel missen. Maar het tweede kwartaal heeft twee keer echt heel veel pijn gedaan. Hoewel dat het klopt. wel drukker is dan vroeger in de winter. Ja, dat klopt. Nou, we zien uh, eigenlijk: heb ik dat afgelopen jaar uh, voor het eerst echt gezien dat dit seizoen steeds meer verlengd was. Vroeger was het tussen april en september. Nou, dat werd al maart. En. Uh, uh, uh, uh, in november, of maart en oktober. Maar inmiddels is februari toch ook best aardig bezet. Maar heeft dat met de, met, de, met de Formule 1 te maken? Ik denk dat dat een effect is van de Formule 1. Maar ik denk dat we zandvoort uh, tekort doen... op het moment dat het alleen aan de Formule 1 toe te schrijven is. Ik denk dat wij echt leuke dingen aan het doen zijn. Dat ondernemers mooie dingen aan het doen zijn. Dat de gemeente zorgt voor een mooi dorp. Die boulevard uh, aan de zuidzijde wordt mooi opgeknapt. Uh, en, en, uh, we zeggen wel eens, het gaat langzaam. Dat vind ik soms ook wel... Uh, maar tegelijkertijd zijn we wel gave dingen aan het doen met elkaar. Ja. En, en daar geloof ik wel in. Dus, dus ja, de Formule 1 helpt. Maar Zandvoort doet ook zelf uh, uh, echt wel heel veel gave dingen. Ja. Uh, en dat, daar zien we nu op de feit ja. van. Dus ja. daar ben ik heel blij mee. Jij bent, je bent ook expert op het gebied van die, de, van die deelscooters. Hè? Dat klopt, hè? <laughs> nou, daar heb je in ieder geval mee bemoeid. Daar weet je veel van. Ja. Hoe gaat het komend jaar uh, uh, gaat, gaat het Vergel, door? Ja, vergelijkbaar met, uh, met dit jaar... Uh, Behalve er, is er één weg, toch? Van die... Uh, uh, Go-sharing, de... ja, uh, ja, ja, ja. Die is nu weg inderdaad. Die, die zijn voornemens weer terug te komen. Maar ik heb geen mm. idee, want ik hoorde mm. dat hun leverancier van hun scooters ook failliet is. Dus ik weet niet precies hoe dat, hoe dat gaat. Maar vorig jaar is een pilot geweest. Dit jaar zal ook weer voortgezet worden als een pilot. En volgens mij is het plan van de politiek. Uh, om, uh, om dat straks in de APV uh, te gaan vastleggen. Want dat is nu de reden uh, waarom het een pilot is. Want uh, volgens de APV mag het officieel niet. Dat moet dan even vastgelegd worden hoe het exact gaat, dat ja. laat ik graag aan de politiek. Maar, mm -hmm. uh, uh, dus, antwoord op je vraag, ja, het gaat dit jaar gaat door, zoals het door. vorig jaar ja. uh, ook was. Okay. En gelukkig ook maar, want uh, er is vorig jaar tussen uh, 11 juni, toen het gestart is, en 30 september, is er 284.000 kilometer met die scooters gereden Goeiedag. in het startpunt of eindpunt Zandvoort, verdeeld over 36.000 ritten. Ja. Dus gemiddeld uh, is er 8 kilometer per rit met zo'n scooter gereden. Oh, ja. nou, als je kijkt waarom, waarom ik ervan overtuigd ben dat die scooters hier horen... Uh, is dat ik denk dat een autorit vervangen kan worden... in heel veel gevallen, uh, met name vanuit het dagtoerisme... Uh, door zo'n scooter. En als je dan kijkt dat de gemiddelde afstand 8 kilometer is... dan is het best aannemelijk dat uh, we daar een groot deel auto's, uh, autobewegingen... en dus ook behoefte aan parkeerplaatsen mee hebben vervangen. Nou, en wat mij betreft is daarmee de pilot geslaagd... en ja. moeten we dit absoluut een vaste plek geven in Zandvoort. Ja... Nee, ik heb het net Marco Bibbo ook al gevraagd, maar ik wil het toch jou ook vragen. Of, <laughs> hoe, hoe kijk jij aan tegen de, de, de aangekondigde veranderingen in het parkeerbeleid? Ja, ja. 88 euro per dag. Ja, De, ja, ik zeg het maar even. Maar... Ja, ik, <laughs> ja, het is niet helemaal... Nee, nou ja, ik, ik, wil, ik wil daar drie dingen over zeggen. Ik wil beginnen met een groot compliment maken aan Martijn Hendricks. En waarom wil ik dat? Ik denk dat Martijn in korte tijd... een evaluatie heeft gehouden... dat wat mij betreft grondig heeft gedaan... resultaten heeft gepresenteerd... en ook nog eens een keer een, aantal, een lijstje uh, verbeteringen... waarvan ik denk, nou, 90% kan ik maar eigenlijk uitstekend in vinden. Huh. Uh, en met dit moeilijke dossier... vind ik dat echt een compliment waard. Huh. Punt twee... Die 88 euro, ja, dat vind ik heel erg jammer. Um, um, ik denk dat het niet nodig is. Um, ik denk dat we... Uh, als je kijkt naar waarom uh, wil een deel van de politiek dit... Um, is dat er in de wijken achter de boulevard... Uh, daar zien we een probleem. We hebben destijds hebben we, wij als ondernemers een onderzoek geïnitieerd... wat is uitgevoerd door de gemeente, door een onafhankelijke partij... Hmm. en gekeken naar prijsdifferentiatie. Welk verschil moet daar tussen zitten? Nou, daar is een uitslag uitgekomen. Daar hebben we ons aan gehouden. Um, nu blijkt dat in die wijken achter de boulevard... dat die prijsdifferentiatie daar onvoldoende werkt. Tweede ding wat daar nog meespeelt wat mij betreft... is dat we het parkeerregistratie-informatiesysteem PRIS, kort ja, gezegd, ja. niet op orde hebben. Nee, Oftewel we... mensen komen hier in Zandvoort binnen... rijden het dorp in... komen vervolgens bij het LDC als we geluk hebben... of komen in de file te staan bij de watertoren... en denken dan... Uh, ja, wacht even, ik ga niet hier een uur staan. Wat ga ik doen? Die gaan zoeken. Waar landen die ja. in de wijken achter de boulevard? Want die willen namelijk doorgaans naar het strand. Ja. Daar moeten we iets aan doen. Ja. Alleen... Uh, uh, en, en, en dat je bijvoorbeeld in die wijken gaat kijken... Hey, moet, dat, moet die 3,50 euro of 3, 50, nou bijvoorbeeld 5 euro... Of, en moet je daarvan met een dagtarief werken of moet je dat niet doen? Ja. Dat vind ik een hele legitieme discussie, ja. daar zou ik zeer voor zijn. Maar nou, 8 is er veel, veel natuurlijk. Hè? Uh, ja, dat vind ik ook. Ja, ja. Uh, uh, uh, wat Mark net ook al zei, in de PR is het niet handig. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar nou ja, de wijk waar we hier zitten... Gerkenstraat Tolweg, uh, de wijk um, uh, uh, Oud-Noord waarom ga je daar zo'n exorbitant hoog bedrag uh, uh, vragen, is volstrekt onnodig. Als je kijkt naar de reactie ook deze week weer in de Zandvoortse Courant. Inspraak, verschillende columns die hebben gestaan. Het gros wat daar woont, de mensen, die hebben uh, bijna altijd een parkeerplaats. Kunnen ze voor hun deur uh, vinden. Wat hmm. mij betreft zijn we daarin geslaagd in het parkeerbeleid. En dan hoef je helemaal niet op die manier te gaan, uh, te gaan differentiëren. Hmm. Uh, dus dat, nou ja, dat over die 88 euro... Ja, ja. Uh, Nee, en men kiest ook nog voor een oplossing voor, uh, uh, voor de poed. Uh, parkeer op eigen terrein. Ja, dat, parkeren ja. op eigen terrein. Die mensen krijgen nu geen bewonersvergunning. Nu, waardoor straks, ze, straks als, wel, als je in de Zuid ja. woont... en een, een parkeren kunt kun parkeren op eigen terrein... en je moet bijvoorbeeld in nieuw noord zijn voor de Visio... dan moet je daar betalen. Ja, ja. Daar moet je iets aan doen. want Dat, dat ja. is niet, uh, niet eerlijk. Alleen... Dat wa, de manier waarop ze het nu doen is... Uh, doordat die mensen krijgen ook een poed. Alleen uh, de groep mensen die ook nog een poet een heeft... en ook nog een huisje verhuurt, denkt... hé, hey, dat is mooi. Ja. Want dan zet ik mijn auto op straat dat en dan raad, kan mijn gast weer... Uh, ja, maar dat krijg je dan. En daar, de, die ongelijkheid, daar ben ik niet voor. Ik ben voor dat we een gelijk speelveld hebben... Ja. en met z'n allen een, absoluut een boterham verdienen. Want dat is mijn dagelijks werk aan, aan die toerist. Maar wel in een gelijk speelveld. En ik vind dat je hier een ongelijk speelveld creëert. Dus, nou, dat zijn ja. de drie dingen ja, die ja, ik ja, vind. Okay. Dus ik vind de lijn... Die men heeft ingezet en de prestatie die Martijn heeft geleverd, chapeau. Huh. Uh, en deze twee punten die uh, uh, krijgen hopelijk nog wat aandacht in, okay. de, in de raadsvergadering. En uh, ik hoop dat we daar een antwoord op krijgen. Ja, nou ja, ik denk dat Martijn misschien wel luistert. He. Dat zou hij eens zijn kunnen doen. Dat, ja, ja, ja. We gaan het wel <laughs> gaan straks vragen. Precies. Uh, uh, we gaan het afronden, uh, want uh, de volgende gast zit alweer hier. Hij uh, is ook aanwezig, Peter Tromp. Uh, daar gaan we straks mee praten over de grote schoonmaak in, uh, in het dorp. Uh, uh, ik wil jou hartelijk bedanken, Tom, voor je aanwezigheid. En uh, ik wens je nog een enorm uh, fijn weekend. Ja, het en heel veel okay. succes En uh, succes met de verbouwing. Ja, uh, dat gaat lukken. verbouwing ja. uiteraard. Zodra het uh, klaar is, dan dorp ik jullie uit. En kijk eens een keer op uh, www.hotelkeur.nl. Dat is ja. een geweldige website. Uh, okay. Zeg, hartstikke bedankt. En uh, we spreken elkaar. Hartstikke we gaan goed draaien. Ik denk dat het George Astro is met Getaway. Jij weet ook alles, hè? Ja, ik weet alles. Heel goed, ja, Hans. He's dreaming of a black dog car screaming, move over. He'll be flying through the sugar cane, screaming, move over. Get away, boy, you better get away. Zoals okay. de uh, was dat. Uh, ja, dat was uh, een uh, uh, mooie plaats. Hij staat op 1 maart in uh, Sigldoom. Je meen. Maar je kunt er niet meer heen, want het is uitverkocht. Oh, Helaas, dus uh, nou weet iedereen dat. Uh, we hebben tegenover ons zitten Peter Tromp. Hartelijk welkom. Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Uh, Goedemorgen. Actieplan Centrum, hè? Ja, ja. Uh, ja. We, ja. We gaan het wel ja. maken. Heb ja. je mee bezig gekocht of niet? Uh, die had ik al. Oh, die, uh, had, ja. al. Uh, die had ik al. <laughs> Vertel en, eens even, uh, wat is precies de... de, de nou de ja, uh, we zijn al een aantal jaren bezig... Uh, uh, via het OBZ Ondernemersbelangen Zandvoort... met allerlei uh, werkgroepen. Mm -hmm. Eén daarvan is werkgroep uh, Actieplan Centrum. En daar uh, zitten een aantal ondernemers bij. Er zit, uh, de ondernemersmanager, Floor Thomassen zit daarbij. Die leidt vaak de vergaderingen die we dan hebben... En uh, de essentie van die werkgroep is eigenlijk om het centrum gewoon wat aantrekkelijker te maken. En dan kijken we niet alleen naar de openbare ruimte. Dat is een helft job om dat voor elkaar te krijgen. Maar we hebben regelmatig overlegd natuurlijk ook met de wethouder van Economie Toerisme. Ook over de openbare ruimte in het dorp. Wat gaan we doen met de inrichting van het Raadhuisplein? Wat gaan we doen met de inrichting ja. van het... Gasthuisplein, ook een hele belangrijke. Hoe gaan we het centrum aanpakken zodat dat klaar is voor de jaren, zeg maar, laat 20? Die discussies lopen allemaal. We hebben één groot probleem en dat geld, Want tegenwoordig een raadhuisplein uh, verbouwen, nou, dan weet je niet wat je allemaal tegenkomt. Ja, want er is ook uh, sprake van geweest dat die muziektent weer zou verdwijnen. Bijvoorbeeld. Het muziekpaviljoen wordt... Ja ten ene malen niet meer gebruikt. Nee, en dat wordt al drie, vier jaar niet. Dat is jammer, het, is ja. het onderhoud van het muziekpaviljoen is gestaakt... Okay. met alle gevolgen van dien. Ja, uh, uh, zout, ja. zand, uh, wind, ja. regen. Dus uh, zoals het er nu naar uitziet... in de nieuwe tekeningen van het Raadhuisplein... die nog niet helemaal klaar zijn... en uh, waarvan een gedeelte ook nog gemaakt moet worden... Het gaat ook om de omliggende straten, natuurlijk. Mm -hmm. De grote discussie, bijvoorbeeld, is ook ten aanzien van de renovatie van het raadhuisplein. Neem je nou de grote krocht mee of niet? Ja. Uh, die aanvoerroute. We hebben natuurlijk een centrum van het dorp waar vijf, zes straten op uitkomen. Klopt, ja. En uh, er zijn ondernemers die nu al zeggen: van jongens, laten we gewoon lekker de boel afsluiten. We hebben een prachtige parkeergarage van bijna 500 plekken. Die uh, lang niet het hele jaar vol staat. Wat er nu gebeurt is dat het de laatste jaren... gezien de toename van het toerisme steeds voller raakt. Mm -hmm. Dat wel, maar nog lang niet vol genoeg. Dus uh, uh, sluit die straten lekker af en uh, maak er een uh, prachtig... Uh, Mooi nieuw centrum waar iedereen kunt, kan flaneren en lekker kan wandelen. Je kunt de grote klochten in de handen, laten we niet afsluiten voor de, nee. de zeggen. Maar. Aan de ene kant niet, aan de andere kant zijn de meningen daarover verdeeld. Als je nou het aantal parkeerplaatsen gaat kijken... Uh, buiten de invalide parkeerplaatsen, buiten de laat- aan loshavens... hoeveel parkeerplakken hebben we nou eigenlijk in de haltestraat? Hoe ver, andere discussie, is het de ondergrondse parkeergarage mm -hmm. verwijderd van de Haltestraat mm -hmm. En ze kunnen mij niet vertellen... ik ben geen ondernemer meer. Ik ben 40 jaar ondernemer geweest op de Grote Kort. Kaatshuis. Ik zit natuurlijk boven de parkeergarage. Mm -hmm. Maar ook als je als ondernemer in de Haltestraat zit... jongens, we lopen de parkeergarage uit... je steekt de Louis-Davidstraat over... je gaat de schoolstraat in. Dat is drie, vier minuten. Nee, dat klopt. lopen. Ja, dat klopt. Dus... Uh, uh, de essentie van het hebben van parkeerplaatsen in het centrum... is voor mij nog steeds een ja. vraag en die discussie gaat. Ten aanzien van het muziekpaviljoen is het zo... dat het zo, als het er nu naar uitziet, dat die weggehaald wordt tijdens de nieuwe renovatie van het Raadhuisplein. Ja. Er is vier, vijf jaar geleden in alle wijsheid die de Raad heb besloten... om connection toestemming te geven... met de bouw van de nieuwe Albert Heijn toendertijd... Ja. om de rotonde te gebruiken... Als keerplaats ja, voor, de ja, voor de bussen. Ja. Vanaf dat moment is er geen concert meer gehouden. Nee. in het muziekpaviljoen. Okay. Vanwege het simpele ja. feit dat dat gewoon niet kan. Ja. Dat is gods onmogelijk. Ja. Die bussen die gaan er vier keer, vijf keer, zes keer ja. per uur maken ze die draai. Maar ja, het gebeurt heel vaak. Dat die bussen zeg maar uh, bij, bij, bij de hoge weg naar uh, bovenin... Dat moet je dus drie, vier, vijf ja. weken van tevoren die, aanvragen. Dat gebeurt dus alleen bij de grote festivals. Connection is ook niet blij mee natuurlijk. Nee, nee. nee, en Connection wil dat zo veel mogelijk beperken. Ja, ja. Dus dat geeft een probleem. Maar goed, uh, we hebben het nu over uh, de schoonmaak. Vanuit ja. die werkgroep is er dus gezegd van... Uh, we moeten klaar zijn voor het seizoen. We willen gewoon een keer een situatie creëren... dat we één moment op een dag hebben. En dat hoeft niet een hele dag te zijn. Dat al die terrassen weggaan. Dat al die parkeerplaatsen vrij zijn. En dat we nou eens echt goed, goed kunnen schoonmaken. Dat kunnen we niet als ondernemers alleen. Ja. Daar hebben we Spanelanden voor nodig. De gesprekken met die organisatie hebben plaatsgevonden. Er komen extra veegwagens. Er komen spuitwagens. Er komt van alles... Wat een uh, doorin in het oog is voor veel mensen, ook voor mij... is uh, uh, de kwaliteit van schoonmaak van alle vuilnisbakken. Ze zijn niet om aan te pakken. Die worden dus hmm. ook allemaal meegenomen. Okay. En dat gaat maandag 7 maart... 6 maart, dacht ik, of niet? 6 maart, sorry. Ja. Gebeuren. Hmm. Van uh, ochtends 8 tot smiddags 1 aan toe. Als je nu in het centrum kijkt... het centrum is geel van alle boorden, om ja. iedereen te overtuigen van het feit... ga ja. daar niet parkeren. Ja. Ja. Ja. De, de, en het heeft uh, te maken met de medewerking van de bewoners. Het heeft te maken met de medewerkers van de ondernemers. Uh, alle mensen met een terras. Probeer je stoelen op die ochtend gewoon op een andere plek te zetten... dan waar ze normaal staan. Zodat al die veewagens ook de stoepen mee kunnen ja. nemen. Ja. De ja. De maar wordt het ook zo gecommuniceerd met de ja. bedrijven? Ja, ja. Er is heel veel geld in geïnvesteerd. De borden mm -hmm. staan er nu al een week. Die blijven komende week staan. Dus ik denk dat wij maandagochtend 6 maart een heel leeg centrum hebben... waardoor de jongens van Spanelanden hun gang kunnen gaan. Ja. En uh, uh, daarbij komt ook dat we gaan kijken van uh, waar zit er graffiti op... Mm -hmm kunnen we dat weghalen. Er worden brieven verstuurd via het ondernemersfonds... naar alle ondernemers, via de e-mail. Alle adressen zijn in ons bestand om ze te overtuigen van het feit. Kijk eens een keertje goed naar je eigen toko. Ga eens kijken wat je zelf kan doen... Ja. Hey, die ramen uh, die ben ik eigenlijk altijd vergeten van die zijdingen. Uh, dus die moeten ook een keertje gebeuren. Dus er wordt ook wat van de eigen ondernemers. Ja, lik je, lik je verf hier en ja. daar bijvoorbeeld. Je ja, je verf hier en daar. Ja. Nou ja, het zou ook geen, geen overbodige luxe zijn... als bijvoorbeeld al die stickers van uh, het kruidvat in de uh, straat uh, weggaan. Ja. Het ziet er niet uit. Nee. Nou ja, een van de uh, uh, uh, onderdelen van dat uh, werkgroep Actieplan Centrum... Mm -hmm is natuurlijk ook dat we aan de slag gaan met het uitstallingsbeleid zoals dat nu gevoerd wordt. Ja. Want het, het, het, het, het, het, in de Halterstraat ook heb je bij Kik. Uh, uh, daar kan je kijk. niet meer over de dan stoep in lopen. Stoep heen lopen. En daar zijn mensen uh, uh, met een scootmobiel. Daar zijn jonge vrouwen met een kinderwagen. Ja, dat klopt. En het is de soort van woorden dat je dan uh, achteruit moet kijken of er geen auto aankomt. omdat je over de straat weer uh, verder moet lopen. Ja, nee. Maar mogen die ondernemers dat eigenlijk? Zeg maar uitstallingen. Uh, uh, dat is nog niet gereguleerd. Maar daar gaan we wel mee aan de slag ja, in die ja. werkgroep. Ja. En daar moeten we dus ook de raad in meekrijgen. Huh. En uh, het grote probleem met al dit soort zaken is van... we hebben APV's, de raad is in staat, het college is in staat... om algemene plaatselijke verordeningen ja, uit te schrijven. Ja. En ik roep al jaren tegen alle wethouders, tegen alle ambtenaren... ik zeg, beste mensen, als je het doet, doe je het alleen. Als je ook daarbij in die APV een stukje controle ja. vastzet... Ja. En daar gaat het dus op stuk. Mm -hmm. Daar gaat het op stuk. Ja. Uh, politieagenten... die uh, lopen niet meer in straat. Die zijn voor andere dingen. Dat is overgenomen door BOA's. En die hebben toch eigenlijk voor 80, 90 procent de taak om te kijken of er niet uh, of en geparkeerd is en is. Ja. Ja. En, ja, ja, ja. en de rest is ja, ik heb in een wel heel bij. groot grijs gebied. Ik heb zelfs aangesproken erover. Ja. En, en ja. Uh, nou, ik ben bijna bedreigd. Ja, ja. niet normaal. Ja. Nee. En uh, waar het om gaat is, uh, als je dat gaat doen dan moet je ook zorgen dat het gecontroleerd wordt. Anders heeft het geen zin. Nee. Maar we zijn er wel degelijk mee bezig om dat gewoon te zeggen. Oké okay, jongens, alle uitstallingen tot een meter uit je winkel mag. En daarna niet meer. Nee. We gaan het gewoon... Uh, uh, uh, redigeren tot gewoon ja. een aantrekkelijke uitstraling ja, en, en daarna handhaven en ook daarna ook handhaven, handhaven. Ja, ja, en dat, dat is natuurlijk de... ook belangrijk ja. Ja. de de worden aangepakt hè die krijgen ja. een sticker ja er gebeurt al uh, meer uh, natuurlijk maar, uh, maar ja uh, dat is hartstikke leuk. En de stickers staan dan op de fietsen. Ja. En dan ga ik op zo'n sticker kijken. En dan zie ik dus... Uh, uh, de sticker van 2020. Ja. <laughs> <laughs> Data staan. In maart 21 ja, is, is ja, er ja. een sticker opgekomen. Ja, U hebt gehouden. drie weken de tijd om deze fiets weg te halen. Anders wordt hij ingenomen. Ja. En hij staat er al twee jaar. Ja, ja, ja. En dat bedoel ik dus ook. Mm -hmm. Maak het dan af. Ja. En ja. Uh, er zijn zat opkopers die in een ochtendtijd samen met één boa... Ja. gaan zeggen ja. van, we gaan het hele dorp af en we halen alle... Stickers. Ja. Uh, nou, ik hoor het op, Peter. Er is nog een hoop te doen. Hè? En, uh, uh, nee, ik weet maar uh, we maken er wat moois van. Ja, nee, zeker. Daar kan iedereen mee, mee helpen ja. natuurlijk. Hè? Ja, ik bedoel zeker. Dat, als zeker. je met de knijper door het dorp gaat, kun je zelf ook je ja, ja, rol nou, Zeker. En alle gebreken in de openbare ruimte kunnen gemeld worden. Hè? Ja, ook, en, ook, ook, uh, dat begrepen. is ontzettend belangrijk. En uh, ook uh, de heren bij de gemeente de ambtenaren wijzen er altijd op: jongens, meld het alsjeblieft. Meld het alsjeblieft. En waar Dan kunnen ze kunnen er dat wat doen? mee? Op de site van de gemeente Zandvoort. Okay. Helemaal onderverdeeld in allerlei verschillende dingen. Wat wil je melden? Wil je een stuk in ja. de lantaarnpaal ja. melden? Wil je een steen uit de straat melden? Allemaal ja. in verschillende ja. hoofdstukken. Je komt er heel makkelijk in. En ik moet zeggen dat het een hele verbetering is. Nou, perfect heel Peter. Uh, we gaan er een einde aan breien. Want ja. we zitten bijna aan het einde van het eerste uur. ook. En, uh, en wat uh, we dus ook Thomas... gaan doen... is het volgend jaar weer herhalen. Dat weet toch wel even ja, bepalen. Nee, is ook We zijn belangrijk. er nu mee begonnen ja, natuurlijk. Maar het is wel de bedoeling dat het ja, een jaarlijks terugkerend ja. gebeurt. gebeuren. Oké, okay, uh, Peter. Ik wens jou een heel goed weekend. Dank je wel. We heel veel succes mogen. op. Uh, ja, morgen zien we elkaar. Het absoluut. Een grote biljarttoernooi. Ik ben het Ik waarschuw je vast. Dank je wel. Thomas we gaan uh, het laatste nummer van uh, dit uur draaien. Dat is uh, Take That. Klopt dat? Zat er niet Klopt Robbie? Heel. Robbie Williams in? Daar zat Robbie ja, Williams in. Ja, ja, ja. Heel goed, Hans. Je gaat vooruit. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. <laughs> wat, wat een kennis heeft die man, he. boy, hè. Mooi, hè. everything I be But, to see. But I know it's time for you to leave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 Have it all, all, all yes, so come on. Oh come on Get it on I don't know what you're waiting for Your time is coming